We beginnen onze les 30. Okay. Wel te kort aan de heren, maar... ...geeft niet... Huh? ...ja... ...het gaat juist om meer om, om mannen. Mannen moeten zichzelf meer inspannen voor hun werk. Voor hun... ...geeft niet... Of voor een man is het altijd moeilijker. Huh? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Oké. Okay. Um, het is goed om te weten dat de naam die aan jou gegeven was door je ouders. Niet die, die hoeft die niet per se op in je paspoort te staan, maar die jouw ouders hebben jou gegeven. Dat dat komt uit, dat komt van boven, altijd van boven. En dat voor alle volkeren geldt, staat ook in Talmud. Voor elke volk geldt dat de ouders geven de naam aan het kind. Natuurlijk ze maken allerlei bij de en allerlei. Uh, beredenieringen, maar uiteindelijk wordt het van boven bevestigd. Voor iedereen, absoluut. En, en de ouders hoeven niet eens uh, um, um, geleerd te zijn. Also, absoluut. Wordt altijd van boven gegeven. Want in de naam zit de hele weg van de mens. De mens heeft natuurlijk uh, vrijheid van wil. Want in de naam zitten elementen, die zitten, zitten zowel gevaren van de mens. Ik bedoel, gevaren betekent wat met de mens moet mijden. Waar hij moet zich aan, waar, moet, waar hij moet opletten, op let, op opletten zijn. En, maar zit ook er zit ook een combinatie die absoluut met alle zekerheid geeft de destinatie, de bestemming van deze, van deze ziel, die dan bekleed is in komt in het lichaam. En de mens zal het moeten verwezenlijken. Okay. So, iedereen moet dat zo, dat moet duidelijk weten dat het zo is. Ik ken jullie allemaal bij naam. <coughs> en ik weet iedereen hoe dat. Ik koppel ook de naam en de alles koppel ik aan elkaar. Dus de naam en de bestemming, zoals ik het zie. Zoals ik vermoed dat het moet zijn. Dus de, het positieve daarvan. De positieve uh, bedoeling van je naam. Dan zit uh, dus er enorm veel kracht in. Ook wel allerlei combinaties. Dus je kan, over elke naam kan je dan uh, uren erover hebben en uitleggen hoe dat allemaal zit. Maar dat gewoon ter kennis, ja. Dat jullie dat weten, dat het heel belangrijk is, dat je ook let op je naam, ook wat zit er in je naam. Probeer het zelf eerst langzaam uit, gewoon oplettend zijn. Ja. Daar zit iets in je naam, doet er niet toe een christelijke uh, naam of een hedense of dat of dat, absoluut doet er absoluut niet toe. Of gewoon iemand zegt iets, uh, met bedenkte naam, een moderne naam, een modieuze naam. Het is ook van boven. Okay. Voor iedereen, absoluut. Okay. Dat is even dat, dat, dat, je, dat, dat je dat weet. Later komen we erop terug. Wanneer het al klaar is. Wanneer het al de tijd zal eraan komen. Hm? We hebben net een uh, paar dagen geleden. Sinds een paar dagen geleden. Hebben we een bibliotheek. Een link aangemaakt. Al met allemaal Hebreeuwse boeken. Daar, alles wat daar staat van... Ari, daar zitten nog vier, misschien vier boeken, vijf boeken van Ari nog niet bij maar als die nog komen dan hebben wij alle Arie daar op onze site in het Ebreus nou, de bedoeling is natuurlijk dat wij het op een of andere manier gaan laten vertalen ik kan het zelf niet doen, ik moet, ik heb andere bezigheden ik moet mij steeds dieper ingaan in Kabbalah, maar misschien lukt het ons oh ja, lukt het ons dat, met name moeten we altijd, moeten we beginnen dan met etschaim, met de, bo de boom des levens, dit boek moeten we kijken of we iemand vinden bij ons is Dana die Israëlische, van de Israëlische afkomst die zij doet een beetje vertaling bij ons, maar zij is dan Coördinator voor vertalingen vanuit het Ebreus. Misschien. Wij. Van onze groep. Of. En of Belgen. Dat wij op een of andere manier. Manier vinden. Dat wij het professioneel laten. Ergens vertalen. In, het in Israël bijvoorbeeld. Of zo. Ja, goed vertalen. Dan zal ik. Jullie dat. Proberen. Stap voor stap. Uh, behandelen met jullie. Dus De, de ware. Dat is de Kabbalah. Ari is de Kabbalah. En kijk nou, nergens in de wereld zitten, maken, maken ze vertalingen van Ari. Niet commercieel. Kijken je? Alles is commercieel. En is niet commercieel, dan willen ze dat niet vertalen. Terwijl in Ari zitten, zit, zit de redding voor de hele mensheid zit daar. Want hij heeft aan hem het is van boven gegeven om aan ons dat door te geven. En kijk nou, in geen enkele taal is het er iets vertaald. Ook in het Engels hebben ze daar een, een commerciële versie gemaakt van Shara Gilgulim, van de poorten van incarnatie, omdat iedereen gek is voor de incarnatie. Dan hebben ze iets vertaald. Het is niet, niet te rijmen wat daar allemaal geschreven is. De tolk, de vertaler die dat helemaal. Ik heb even gezien. Het is niet eens aan. Het is aan af te raden om zelfs dat aan te, te raken. Dus wij moeten een goede vertaling laten maken in het Nederlands. Eenvoudig, maar goed, krachtig. Word in woord, wat daar staat. En dat zal ik met jullie behandelen. Daar staat, dat is de ware Kababa. En dan kunnen we nog een ander boek later doen, etc. Zoger ook staat op onze site. Iemand is bezig in België om te scannen met commentaar van uh, Solan. Dan hebben we ook zorgers straks bij ons. Met complete, zo, in gewoon een doc. In gewoon een document, tekstdocument en niet pdf. Allemaal kan, niet, kan je daarmee niet werken. Mensen zetten dat in pdf, in de vorm dat wij niet kunnen dat gebruiken. En wij hebben dat een vorm gevonden waarbij uh, met een Tsjechisch uh, site meetmaker die dat gewoon uit het hart doet, zonder enig gewin, gewinszucht. En dat is iets speciaals. Dat is waarschijnlijk natuurlijk te danken aan de grote kabbalisten van Praag. Daar, dat, dat zit, zit zeer diep in, in. En dan hebben ze die... Uh, dan maken ze de site gratis. Nergens in de wereld zijn er die, die, die, die boeken die we hebben op de site gezet. Te vinden, zo vrij en zo uh, gebruiksvriendelijk als wat wij hebben. Overal zijn rechts, of rechten, hoe zeg ik dat, auteursrechten allerlei andere gekke dingen doen ze daar. Het is... Dus het gaat erom dat uh, het kwaad voedt zich, voedt zich altijd van onze zondige gedachten, zondige wensen, zondige bedoelingen en zondige handelingen. Het, altijd het begint altijd met ideeën gedachten Gaat langzamerhand over in wensen. En dan gaat weer de laatste fase in daden. Daar voedt zich het kwaad mee. Bij welke mens. Dus als, je dat, als, je, als een mens steeds opletzaam is. Op, oplettend is. En hij het vroegtijdig onderkent. Als er vroeger bij jou op een gedachten en zondige gedachten. Dan moet je ja, ter, plaat, ter plaatse moet je die aanpakken. En niet wachten totdat er wens van, totdat die een wens overgaat. Etc. En dan is het alleen maar één stap. En dan heeft die jou al in zijn handen. Heep. Ook die sitemakers, die zijn ook allemaal goed bedoelend, maar toch wel. Alles is goed bedoelend behalve geld. Alles bedoelen ze goed behalve geld. En weet je waarom? Omdat het geld... Voor het heel een groot geheim. Het geld is het grootste kwaad in de wereld. Het geld betekent... Het be de belichaming van het kwaad, de grootste be ellende, belichaming van het kwaad, uh, is geld. Het is een product, het is, het, het is niet, een. het rent niet en heeft geen analoge in het geestelijke. Geld bestaat niet, zo'n begrip of de kracht van dat geld is, bestaat niet in... Het geestelijke. Het is een product van een niet gecorrigeerde mens. Van een perverse mens. Dat is dan het product. Oké? Okay? Dus onthoud dat erg goed. En. Waarom is het zo? We hebben nooit daarover gesproken. Omdat. elke andere zonde is het min of meer. Makkelijk, gemak, makkelijker te te corrigeren of ermee te werken of te overwinnen, maar geld, het is niemand is opgewassen tegen geld, niemand is opgewassen, oké? Okay? Dus ja, kijk, men kan ook met veel moeite, men kan Leren om minder, zeg je dat, minder dit of minder dat, laten we zeggen uh, om niet te stelen. Kan men wel leren. Men ziet ook voordeel van niet stelen. Er ja? bestaat ook een voordeel. Dat je niet stelt, dan heb je iets anders. je je rust. Dus het is wel goed, maar goed, jouw ego zelf die... Uh, Geeft jou als het ware, advies om niet te stelen. Om niet dat, als je met iets bezig bent, met, met, correctie van, met een correctie van een of andere van jouw uh, lusten. Ja, lusten bedoel ik lusten die echt, die, die jouw hart maken, die, die jouw hart uh, eraan kleeft, Waardoor jij geen vrijheid krijgt. Een slaaf wordt van die wens. Van die dus dat, dat jouw eigen, eigen liefde die dan meegaat. Dus als je je eigen liefde ziet dat je echt hard bezig bent om bijvoorbeeld jouw overdreven lust voor lichamelijke behoeftes of lichamelijke genietingen behagen en als je ziet jouw ego dat jij daarmee echt hard aan het werken is dat jij dat echt het doet absoluut niet toe aan, je, aan, het, aan het kwaad waaraan jij verslaafd bent absoluut niet of aan drugs, of aan seks of aan wijn of aan, of aan goede daden wat jij meent goede daden waarbij je kick krijgt dat je goede daden doet doet er niet toe wat als, als jij maar aan iets hecht wat, wat niet kosher is. Wat jij doet, zelfs dat je goed, goed meent te doen. Maar het is niet bedoeld uh, oprecht en, en zuiver. Dat is waar aan het kwaad zuigt. Het doet absoluut niet toe aan kwaad. Wat, wat voor kwaad is dat? Het is verschrikkelijk. Het is... Uh, het is... Waarom is het zo? Want het... Het kwaad kan je ook zeggen... Nou... suggereren ah, Zich verkleed als het ware... Als een goederik. Als een... En je kan je zeggen... Oh, wat goed je bent. Dat jij dat gaat doen. dat jij. Dat, waarom? Die gaat... Die... die aan de ene kant die geeft als het ware een, een concessie, maakt concessies. Aan de andere kant brengt die jou in het, uh, geeft hij jou een gevoel dat jij, oké, okay, jij hebt het overwonnen, maar dan verplaatst het kwaad zich in, in veel subtielere dingen. En dat is geld. Wat is verkeerd aan geld? Vraag hier maar aan iedereen. Niets is verkeerd. Nou, wat is dan verkeerd? Nou, zelfs als ik meer wil geld heb verdienen. Wat is er verkeerd? Als ik meer geld verdien. Dan ga ik veel liefdadigheid aan de liefdadigheid, Ga ik veel geld uitgeven. Aan armen. Aan die. Dat is ook mijn volk zegt ook zo. Ik herinner me toen ik nog. Voordat ik Kabbalah leerde, ik was afgestudeerd voor rabbi. En hier in Amsterdam hebben ze mij een werk gegeven. nog niet werk gegeven, maar ze, gaven ze mij een positie van dat ik kon Torah geven. Gewone Torah, Mishnah, al die uh, traditionele leer, aan, de, aan het Nederlands-Israelitisch Seminarium. En toen was ik nog niet bezig met de, de kabbala. En toen zei ik tegen die rector, rector van het seminarium heb ik gezegd, toen ik wil geen geld ontvangen. Ja, niet dat ik zo so vroeg was, maar en dan dacht ik nou, als ik geld ontvang daarvoor, wat is het nou voor Torah die ik geef? Toen keken ze me zo aan, die zeggen dat. Oh. Je bent zo vroom. Je wil. Ze konden dat niet begrijpen. Dat het, zo, dat het anders kon ik het niet geven. En een van die, van die rabbies dan Die zei: Waarom dat, zo doe je dat? Waarom doe je zo gek? Iedereen ontvangt daar geld. Kijk nou, in heel Nederland of overal in de wereld. In heel Nederland geven ze allemaal kregen ze geld voor Torah, om Torah te dossieren. Hey, waarom moet je dat anders zijn? Heb u? En, uh, en dan een van die, van die grote rabbis die heeft me gezegd: Maar je doet het niet goed? Hij zegt: Ik zeg, bedoel halachisch. Oh, ik, kom, ik kom van hem halach alleen, dat is de wet. De wet, arts, de artsenwet. De interpretatie, traditionele interpretatie. Hij zegt. Je moet het niet zo doen. Anderen ook, anders breng je ook die anderen in gelegen, verlegenheid. Dat je, jij ontvangt niet en die anderen wel. Dus hebben bent goed, beter. Interesseert me niet. Ik hou mee, met mijn eigen geestelijk werk. Interesseert me niet wat die anderen doen. Maar hij zei, zei tegen mij. Nou, je ontvangt net zoals die anderen dat doen. En geef dan. Uh, om daar, daarmee bijvoorbeeld. Uh, wel aan wel. Hoe zeg dat aan. Aan liefdadigheid te geven. ik zeg, ik wil het niet, mijn liefdadigheid is dat, dat ik niet wil ontvangen. Waarom deed ik? Ik begrijp niet waarom ik dat deed. Maar nu een beetje probeer ik dat een beetje na, ik kan ook niet nieuws zeggen waarom dat, maar nu voel ik het wel dat omdat het geld wil jij overwinnen. Overdoen oh. Een zeer subtiele manier bleef jij slaaf. Wat is het nou? De hele wereld ontvangt geld. Waarom moet ik dan anders zijn? Dus let op dat jij dit probleem is probleem van de hele mens. Kijk naar, naar, naar de grote Arabische kabbalisten of andere kabbalisten in deze tijd. als iemand schenkt veel geld aan de uh, kabbalah, dan krijgt hij een plaats naast die, die kabbalist. Kan hij naast hem zitten? Natuurlijk, de kabbalist misschien meent goed. Ik exactly zeg niet dat hij weet. Hij weet natuurlijk dat die andere het op prijs stelt om um, daarvoor te geven. Want hij zit dan direct. Aan de linkerkant van, of aan de rechterkant van die kabbalist. Ja? Dat soort dingen. Waarom? Wat bedoel ik daarmee? Dat niemand ontloopt aan het kwaad dat zich vermomt in de vorm van geld. Dus dat is geld. Allerlei excuses, allerlei rechtvaardigingen. ...gaat hij jou invluisteren. Maar... ...hij... ...maakt jou verslaafd... ...op de manier... ...waarop het niet uitkomt. Dat is verschillend. Ik heb het nooit over gehad. Maar let erop, want... ...als je daaraan... jezelf daaraan werkt... ...en als je daaraan... Uh, ...probeert... De correcties te doen. Dan, dan ga je de, de, daarmee enorm veel anderen gewoon nemen gewoon mee en die worden dan automatisch als het ware gecorrigeerd. Hoeveel ellende niet bestaat niet omdat mensen zichzelf hun lichaam verkopen om geld of allerlei wan ideeën wanideeën krijgen geld regeert de wereld deze wereld okay. en regeert ook over ons en wij moeten het ons ontkoppelen willen wij echt het eeuwige ingaan onze vervulling tegemoetkomen? komen dan moeten wij geld moeten wij altijd in de gaten houden wat het probleem geldt. oké okay. Hij weet eventjes we hebben even daarover we gaan daarover meerdere dingen spreken daarom staat het ook bij Sma bij hoor oh -Oh -Oh israël staat het je, je moet de schepper liefhebben hebben met heel uw hart met heel uw ziel en met al uw vermogen. Dat staat geschreven, waarom is het zo drie, waarom moet je drie hebben? Is het genoeg met je hart of niet? Dan staat het, nee. Er zijn mensen die graag dat doen met zijn, met zijn hart, maar niet met zijn portemonnee. Met zijn hart wel, dat is bereid. Ik, ik hou van de schepper, maar met portemonnee niet. En daarom staan die drie. En met heel jouw ziel dat ook bijvoorbeeld. Want je kan het bijvoorbeeld nog... Oké, okay, met je hart dat wel. Maar met je ziel dat helemaal... Dat is ook niet. Maar daar zitten ongeveer bepaalde dingen die ook... Waar ik ook ideeën heb of zo, Die aan geld gekoppeld zijn. Of aan, aan... Hoe zeg je dat? Aan bezit. Geld is bezit ook. Moet je ook bezit daarbij doen. Bezit, geld, allemaal dingen die een mens... In, in hun macht hebben. En daar moet je erg erg veel mazel hebben om jezelf te ontkoppelen van het geld. Je mag wel verdienen. Er is niet zo verkeerd aan verdienen geld. Maar je moet niet de waarde moet je niet zien daarin dat het, dat het in jouw ogen enige waarde heeft behalve dat het jou uh, van het meest noodzakelijke voorziet en het, meest, het meest noodzakelijke kan zijn ook een auto, een jacht dat doet er niet toe iedereen heeft zijn eigen behoeftes uh, wensen maar het moet jou niet in de greep nemen het is afschuwelijk mensen die denken dat die geen mens die rijk is, of nog, of super rijk is, bereikt uh, zijn vervulling. Het okay. is dus erg, let op, het is een erg speciaal onderwerp. Ik ga het andere keren erover. Ik heb het even alleen aangekaart dat jij weet dat pak liever direct zeer diep aan jouw probleem, jouw wensen jouw innerlijk en dat daarmee dus niet spelen, spelen zoals men sommige school of sommige clubs, kabbala clubs, die dan dat suggereren dat doe maar spelen, spelletjes doen dat dan oké, okay, dat duurt al 200 jaar, maar ik wil nu in dit leven bereiken. Dus en daarin staat geld als. De kop als de koploper zeg op, het nummer, op het nummer op nummer 1 van, van het verlanglijst om er vanaf te komen. Al je andere dingen zijn secundair. Van ons allemaal trouwens. Maar hoe weet ik nou, stel dat dit nieuwe iemand komt in een of andere voetballer en je zegt, hier heb je een miljoen euro. Maar ik moet hier naast jou zitten. Ja? Als ik zwicht en zet hem naast, zet hem naast ja, mij, dan is niets van mijn Kabbalah blijft over. Ik bedoel, moet ik erg, erg. Het is niet of... het is niet 55, het is altijd ja of nee. Of voor alle 100% gaan of niet, of helemaal. Natuurlijk lukt het ons niet, maar de, uh, het doel moet altijd gericht zijn op 100%. Kan ik nieuw voor 2%. Twee, voor, voor twee Interessant is dat Einstein had gezegd. Einstein, ja was een natuurkundige. Hij wist natuurlijk niets van Kabbalah, maar... Hij had wel toch wel, omdat hij met natuurkunde bezig was, en zijn Joodse geest, dus overgave, enorme kracht van overgave, daar had hij natuurlijk al die natuurwetten doorgeboord. Hij kwam boven alles, maar natuurlijk bleef hij natuurlijk binnen de natuurwetten functioneren. Maar hij kon toch wel zien zeer hoge dingen die Einstein. En hij had gezegd dat de mens gebruikt zijn denkvermogen, denkkracht voor 2%. En ik dacht, waarom die 2%? Waarom die 3%? Hoe wist, hij, hoe wist hij dat? Dat het 2% en niet 3, en niet 1, en niet 2. Uh, hoe wist hij dat? En Kabbalah en Kabbalah, heb ik het allemaal geleerd. En dan begreep ik nu dat ook. Hij wist wel van kabbalistische, van de wetten van het heelal. En daarom kon je zo uitschitter zijn. Ook als iedereen die weet het van Kabbalah goed te weten, kan je worden uitschitter uitschitter in alles wat je doet. Alleen voor mij heb ik geen andere, geen andere ding dan alleen dat. Maar als je dat iets anders doet, dan word je ook uitschitter in iets anders, in wetenschap, in Okay. Maar 2% waarom? Omdat Adam na zijn zondeval. We zullen allemaal leren. We zullen het allemaal voelen en leren. Natuurlijk is het dat. Ik zou het liever willen dat wij het Geim, de boom des levens, al in het Nederlands, langzaam in het Nederlands zullen vertalen, maar een goede vertaling. Dan zullen we dat direct niet, zal ik niet zitten zo en ik vertel iets, maar we zullen dan gewoon leren bij Ari, dat zo. Maar voordat dit vertaald is, dan zullen we allemaal de hele kabbal een beetje proberen gewoon doorheen schieten. Maar 2% na zijn zonde, na de zonde van Adam, de zondeval, is enorm veel naar beneden gevallen. hij had absoluut ervaren alle andere geestelijke werelden, en dan is hij naar beneden gevallen. Naar beneden betekent in zijn waarneming. In zijn waarneming gevallen. Alles spreken we alleen niet. het van de, de derde verdieping. We spreken geen woord in de Kabbalah over lichaam. We spreken alleen over eeuwige krachten en eeuwige zaken. We spreken waar dus het aardse eindigt, daar begint de Kabbalah. Dus de innerlijke waarneming. En hij is gevallen. Dat we weten wat, is, wat het geval is als je dan een kater heeft, ochtends. een enorme kater heeft. Nou voel je wel, wat zo so is het geestelijk ook, was hij gevallen zo? En dan bleef van hem alleen maar 2% over van, van wat hij had toen hij, toen hij het allemaal kon zien en ervaren. Dus 2%. En dat heet 2% of dan je dat heet 2%, 2 is 2 honderdste of 1 vijftigste. En dat heet, in, in, in, een begrip daarvoor is gala. Gala, dat is dat wat gala, wat we zeggen, wat, wat Joden maken dan als brood. Dat is dan gala, dat is van hem overgebleven. Dat is als aandenkt, aandenkt ook aan dat vallen van Adam en alleen 1 vijftigste. Blijft over en daarom is het Joodse vrouw dan, als zich brood maakt, dan 1 50 van het, van het, van het, zeg het, van het, van het, moest moest dan dan af, afknippen ofzo. En dan verbranden het, ook het, van het, van de vrouw, ook het, ook het, van ook van aan zijn zondeval, Dus zij moeten het allemaal doen. Dat is ook een grote, grote mitzwa, Een grote voorschrift. Ook jij, als je geen joodse vrouw bent. Dat zou handig zijn dat jij het ook doet. Al is het maar een klein beetje. Dan heb je van, het joods of niet-joods. Handig dat jij dat doet. Kijk, okay. als dus je brood koopt. Nou, een sneetje doe je dan even, laten we zeggen, doe je een sneetje, snijd snee dan een sneetje af en verbrande of, dus, of kreeg je vogeltjes. Maar denk daarbij dat jij dat doet als aandenk, dat, als aandenk en als teken van bereidheid, jouw bereidwilligheid om die zonde, die zonde te corrigeren. Altijd moet het van binnen iets zijn waarbij je gefixeerd bent op wat doe je. En als je dat, dat doet, nou, dan, is het, dan is het altijd. Dan zal helemaal alles wat je doet dan zal zin hebben. Nou, ze hebben dan alleen een voorschrift dat dat is 2 kilo en dan moet je dat. Doet er niet toe. Doet er gewoon welke hoeveelheid dan ook. Als je alleen bent, nou, hoe kan je dan 2 kilo hebben of 1 kilo? twee. Mijn vrouw doet het meer en dan gaan we dat. Ze doet ze legt het in een koelkast. Maar als je alleen bent, dan doe dat hoeveel? 1,50. En dat zegt ook een bepaalde zegering ervoor. De zegening betekent dat jij... dat jij bewust dat doet... en jij het licht ook aantrekt. Alles is... Nogmaals... Joodse wetten zijn de wetten... niet van Joodse cultuur... en Joodse religie... maar de wetten... van het heelal. De eeuwige wetten van het heelal. En om daarmee ons... Daarmee in overeenstemming te brengen, doen we dat ook fysiek met handen en voet, maar ook met met de tong en met andere dingen. Okay. Dat is even voor, over onverwachts over geld. ...duidelijk ja over geld, een beetje. Vraag je Een Enorme correctie. Ik heb een vraag. Het is grappig dat je hierover begint. Um, hoe weet het dan precies als iemand bijvoorbeeld uh, een grote bedrag verloren heeft... en daaruit ontstaat een helse ruzie? Ja. Is dat dan ook het kwaad wat daar invloed op heeft gehad? In dat geld, dus um, ja je pint en je verliest het geld. En dan kom je thuis en daar ontstaat een ruzie door. Is dat dan door de beïnvloeding van het kwaad wat invloed heeft op die twee mensen? Waardoor een helse ruzie ontstaat? Dat is allemaal in jou. Als je zegt, jij, jij ging pinnen, ja? En jij bent, bijvoorbeeld, ik zeg het je, ja. en jij hebt uh, geld verloren, op een of andere manier. En je komt thuis en jij hebt ruzie met iemand. Dat is jouw probleem. Dat is jouw kwaad dat aan het woord komt. Begrijp je dat Waarom dat? Dan dat kwaad van jou, dat heel erg soepel met jou omgaat, dat zegt jou niet van, weet je wat, uh, zand erover. Jij zal toch wel. Jij, jij, jij bent gezond en dat, en andere dingen. Zo, oké, okay, dat gebeurde. Leef alleen dit moment en niet in het verleden. Het is al geweest. Kan je het verhelpen? Nee. Nee, dat kwaad wil graag, waarom? Het kwaad wil graag dat jij aandacht aanschijnt. Want het kwaad kan niet bestaan zonder dat jij negatief, of betekent dat jij uh, zondigt. Tegen wat? Tegen de werkelijkheid, tegen de ware realiteit, tegen het nieuwe moment. Nieu, nieuw, nieuw. nu moet je, zitten. elk moment moet je nieuw leven. Als je het geld hebt verloren binnen dat... Klaar. En nu na tien minuutjes bijvoorbeeld... Jij bent al weg. Je ziet het wel. Geld is er weg. Je ziet het niet in je portemonnee. En je weet dat dit verloren zaak is. Dat je niet terug kan. Dat je niet terug naar, een, naar het geldautomaat kan komen. Of je, of je daar niet is. Dan moet je geen seconde eraan denken. Waarom? Dat is zonde. En dat, daar pakt hij, kwaad pakt hij jou juist daar. Hij pakt jou, dat is niet van het, of wat je geld hebt verloren, of dit, of, of. of uh, maar hij pakt juist omdat jij gaat er, of het, spijt of weinig veel, waar, waar, waar dan hecht hij? Daarmee, wat doe je daarmee? Jij leeft weer in het verleden, ja of niet? En doet er niet toe voor het kwaad. Hoe jij zondigt. Maar als je in het verleden zit. En het, met geld hebben we een enorme kans. Om in het verleden of in de toekomst verwachtingen zitten. Ah, in de toekomst. Drie jaar nog ben ik dan professor of dit of dat. Ik zal dan geld verdienen. Dat, dat geeft je wel toekomstverwachtingen. Een klein beetje moet je dat wel hebben alleen. Alleen flitsjes van toekomst, maar geen zitten en dromen dat jij daaraan, aan de toekomst. Maar wie doet het van ons niet? En dat is juist qua jouw kwaad die daar jou dat insuggereert, in oh, Over een paar jaar, je gaat leven daardoor. Door dat, de verwachting dat jij zal geld hebben. Jij zal dit, jij zal dit, ik zal dit, ik zal. En dat is, want daarbij, daarmee brengt het kwaad jou uit, de, uit het nieuwe moment. En waarmee? En dat is juist wat, wat, hey, wat het kwaad van jou verlangt. Of, in, of je in het verleden komt, je brengt jou in het verleden of in de toekomst. Het doet er niet toe wat. En jij gaat verlangen naar dat teren. Oh, ik ga geld verdienen. Geld verdienen, oké. Okay. Als je verwachting hebt, maar niet verwachting zo. Je moet wel dingen doen. Maar moet je moet altijd leven nieuw. Want anders zuigt die, dat kwaad. Zuigt het jou. van je Uit jouw verwachtingen zuigt het. Kracht. Boven, ja. U gaf een voorbeeld van uh, lesgeven. ergens Zover ik het kon verstaan, neemt u het niet kwalijk. Ja. En uh, die persoon wilde geen ja, geld krijgen, zeg maar. Lesgeven. Ja. ja. Als ik het fout dan moet u me afleveren. Um, waarom is dat slecht? Uh, waarom, uh, uh, ik kan niet invoeren... Waarom het slecht is, dus kwaad is om zeg maar te ontvangen, terwijl je een droom bent. Ja, dat heb ik niet gezegd. Nee, dan heb ik het verkeerd gesteld. Natuurlijk, dat is erg moeilijk. En het is altijd aan me van te bevelen dat je, als je komt, kabalen leren. Dat is een een goede vraag. Maar probeer het eerst een paar maandjes te zitten voordat jij dat inwerkt, jezelf. Mensen weten dat een beetje. Niet dat u dat prachtig uh, natuurlijk, uh, vraag. Maar dat zal u goed doen. Want anders, nu komt u uh, en heeft u vragen uit onze wereld. Terwijl ik spreek geen woord over onze wereld. Natuurlijk, iedereen mag geld vragen voor zijn les. Niets verkeerd is om geld te vragen voor je les. Je hebt gestudeerd iets. Wat dat doet er niet toe wat? Bij mij was het. Het geval, anders het geval. Ik heb de Torah proberen leren niet als beroep. Ik was zakenman, ik was, ik was, ik was ik veel, filosoof, dokter, weet ik veel, allerlei filologieën heb ik gedaan. En toen wilde ik de Torah leren om mij te corrigeren, ik begreep het niet. En, en, en ik wist niet, dus om les te geven en... Uh, ...van Torah... In het, ...in het eeuwige... ...in de les van de stad geschreven... ...ik heb aan u geen naam, ...ik heb u gegeven de Torah... ...gratis... ...je moet het ook gratis aan anderen geven... Okay. ...als iemand geeft dan bijvoorbeeld... Op, op, ...op school ergens... ...Joodse school, of Christelijke school... ...geeft dan als leraar... ...hij is een leraar, dat is zijn beroep... ...en dan geeft dat... ...een les... Natuurlijk mag je veel uh, geld vragen. Maar als, jou, als jouw doel is om jouw vervulling te krijgen, dan ga je geld verdienen met iets anders. He? Je kon bijvoorbeeld je kon geld verdienen bijvoorbeeld met, met typen of met iets anders. Maar lesgeven in het geestelijke, doe je dat zonder vergoeding. Dat bedoelde ik. Alles hangt van de, in de, van de mate van jouw, de vurigheid van jouw wens om, en om sneller tot vervulling te komen. Er is niets verkeerd. Hé, begrijpt u dat? Het is, het is niet een uh, wet. Het is, wat wij ook met de Kabbalah doen, is, is vaak, wat ik u zeg bijvoorbeeld over het geld. Vraag nou wat mensen die op straat zijn. Die zullen dat allemaal belachelijk vinden wat ik jullie vertel. Vergebt u? Want ons gaat het om... Het het meest, op de meest grondige manier ons kwaad aan te pakken. Maar op de manier dat om hem ook niet uit te roeien. Het is erg speciaal. Het is niet zoals men dat zegt. Waarom? De wereld is zo gemaakt. Van aan de rechterkant is het... ...Rachamim noemen we het. Dat is barmhartigheid. En aan de linker... ...of genade laten we zeggen. Barmhartigheid is toch wel iets anders. Ik heb toch wel een beetje anders, anders begrip. Daarom is het erg moeilijk. Rechtskant is genade. Laten we zeggen. Liefde. En aan de linkerzijde is dien. Strengheid. Door die twee krachten is... is de wereld gemaakt. En we moeten die nooit kapot maken. We moeten dan de, de strengheid niet kapot maken. We moeten altijd een klein beetje overhouden. Want dat zo. We zien dat zit zo in de, in de geestelijke wereld. En zit zo. Daarom, daarom is het voorgeschreven. Natuurlijk mijn volk begrijpt het niet. Maar dat men mag hier die... Weet je, pejot, peisen, pejot. Joden hebben dat... ...orthodoxe joden hebben dan van die vlechten... ...vlechten aan de zijkantjes. Dat is absoluut geestelijk. Maar eh, dat mag je niet aanraken. Kijk, hier maar... ...hoofd ze, kunnen ze wel... ...korter maken, het, dat, dat zelfs... ...moet wel een eh, korter hart hebben. Maar die vlechtjes... ...moet iets blijven hangen. Want we zullen allemaal leren... ...dat van die vlechtjes... Geestelijk natuurlijk, niet. Uh, niet uh, maar natuurlijk, een kabbalist wil alles dat het alles overeenkomt. Ook, ook uiterlijk, je moet altijd zien, die tekenen daarvan. Dat die pezen. die, die priot. die aan zekantjes, die vlechtjes. alleen maar zeer kort moeten zijn. Die geven aan de dien, de strengheid. Je begrijpt dat. Dan, waarom, moet het allemaal blijven bestaan in het, je moet het nooit kapot maken. Dus ook wij moeten kwaad niet kapot natuurlijk maken. Want voordat we hem kapot maken, maakt hij ons kapot. Kwaad is overmachtig, paro, faro, is natuurlijk veel machtiger dan Moshe. Maar we moeten samen met de schepper, met de kracht van de schepper, um, naar Faro gaan als het ja? ware. Moshe kon nooit van Faro winnen. Faro is onze ego, is onze eigen liefde. En Moshe is het altruïstisch element in de mens. Altruïsme kan nooit winnen van egoïsme. Door aardse middelen. Kwaad. Kan, we kunnen nooit kwaad uitroeien. Als mensen dat proberen, dan spelen ze met vuur. Of gewoon door onwetendheid. Of ze spelen dan heilige. Dat ze zo heilig, zijn, of zo heilig voorkomen. Prachtig, maar het is uh, alleen maar eigenlijk schijn. Dus, dat is wat... Maar natuurlijk, iedereen mag wel geld vragen voor blessen. Dan alles hangt vanaf. Met welke intentie? Okay. Ook wij noemen hier dat donatie. Wij moeten alles moeten bestaan, we moeten dat, site moeten we doen, dit doen we doen, alle dingen moeten we doen. We zien niet wat er allemaal achter de coulisses plaatsvindt. Alles moet werken. Dan zeggen we: donatie, maar geen geld, geen lesgeld. Oké. Okay. Oké. Okay. Hoewel, het is niet, het is niet verboden. Maar overal, over, overal in de wereld over, over, vragen ze geld voor kabal. Veel geld, even naar Amerikaan. Het, het gaat erom dat het niet. Dat dit uh, aan het geestelijke werk, dat dit niet van kwaad moet uitkomen. Maar het komt uit kwaad. He. Dus nogmaals, geld regeert de wereld en regeert, re regeert over ons allemaal. Maakt ons tot slaven. Oh, analogie tussen de heerschappij van het geld en de heerschappij van het lichamelijke? Natuurlijk, natuurlijk absoluut. Nee, het geld is, is, is juist is een belichaming van het lichamelijke. Er is niets verkeerd aan het lichamelijke. Maar als het lichamelijk zich voorstelt als voor het naamste. dan is het allende. Dan komen er alle allendes daarvan. Ook in onze wereld. Er is geen remedie. In onze wereld wordt gezegd zo. Dus in uit het lichamelijke. Uit het geld. Kan nooit. Uh, bevrediging komen. En daarom krijgen ze al Geld. Dan is er nog geld, geld, geld, geld. Dus even let op, erg goed, dat van alle, alle slechte eigenschappen, niet karaktereigenschappen natuurlijk, maar slechte ideeën, slechte gedachten, slecht betekent dat dit aan mijn vervulling tegen, tegenstand biedt, komen uit. ...gedachte aan geld. Je moet helemaal geen gedachte hebben aan geld. Als er gedachte komt aan geld... ...dan... ...direct werken eraan en niet. wachten het tot het allemaal... ...komt de dieper in jezelf... ...en gaat het allemaal aanvoelen. Ook als je naar films kijkt... ...naar al die soap-series... ...je ziet al die prachtige Amerikanen... ...die dan allemaal... ...chic... het, ...money... Power, money, power en sex. dat yeah, is de drie. Het is allemaal, allemaal, allemaal materie. Alles materie, daarom is altijd, altijd hangt het samen met elkaar. Dat jij ook niet zit zo, je zit in je studentenflatje of zo, of doet of niet je hebt zelfs een mooi huis. Je kijkt daar naar die prachtig, paleis, of dit rancho, of weet ik veel dat villa's. Without in Texas, en jij ziet allemaal dat prachtig, allemaal dat Hollywood uh, gebouwen, en dan is het allemaal prachtig, jij, jij smaakt het, jij, jij verplaatst jezelf. Zo precies, dat is dat: toegeven aan, aan het kwaad dat geld is. Je kan niet genoeg hebben daarover, oké? Okay. Geld heeft ons allemaal in zin gemaakt. He? Geen heilige is in de wereld. Die dat onder knieën heeft. Een mens die op de hoogste, de hoogste positie stond. Van als een geestelijk leider van een... Een van de grootste drie drie wereldreligieën. Half testament. Dit hoef ik niet, dit hoef ik niet. Maar ga mij, maar één ding wil ik wel: dat mijn hart wordt in mijn vaderland begraven. Dat is, is niets, maar toch wel. Een ware kabbalist zei, zei, toen men vroeg hem voor zijn dood, op zijn laatste dag, zijn leerlingen vroegen hem, wat, wat moeten we doen met uw lichaam straks? Begraven, waar wilt u begraven worden? In Jeruzalem of in Zfat? Vlag bij de graven van de grootste heilige. Hij antwoordde: "Eenvoudig. Hij kan me niet schelen wat je doet met een zak met mijn boten. Dat is iemand die absoluut hij aan hen, hij gaf aan hen les, en die les kunnen we nooit vergeten. Ook ik kan het nooit vergeten." En niemand zal het vergeten. Die paar woordjes die hij zei. Het kon hem absoluut niet. Zelfs na zijn dood. Kon hem absoluut niet schelen. Dat met stukje materie. Dat men dacht. Zijn leerlingen dachten dat het hem was. Weet je. Of dat die. Of dat die. Overleden. geestelijke Die zegt dan. Hij, hoefde, hij had niet eens. Uh, naar, zijn, naar de berichten die, die kwamen, hij had niet eens na, nalatenschap. Dat is prachtig dat je geen nalatenschap heeft, Geen kabbalist ook. Geen ware heilige heeft een cent na zijn dood. De ware, niemand heeft. En dus, dat is wel prachtig. Maar dan daar tegenover staat nog iets... ...die dat onze kwaad... ...die suggereert toch iets anders. Maar kijk nou... ...daar was ergens in de kapelle... ...was ergens een plaatje... ...daar was vrij. Laat mij daar begraven. Daar was ergens een plaatje vrijgekomen. Ah, mooi plaatje daar. Laat mij daar begraven. Het is begrijpelijk. Het is menselijk. Bovendien, het is voor het volk. De massa moet het natuurlijk straks een pelgrimtocht in maken. Dat is allemaal breekt ook geld op. En niet, het is allemaal goed, het is allemaal goed bedoeld voor de massa, maar en natuurlijk kan je niet, ver, niet verwachten dat de geestelijke leiders van de religieën dat die echt heilige zijn. Visualiseren in de Kabbalah dat het vaak iemand is Ware religie wordt nooit een geestelijke leider. Onthoud dat, Wij hebben in Kabbalah alleen met streven naar de waarheid. Niet naar uh, mooie uh, religieuze gevoel, heerlijkheid. Als het de waarheid is, de waarheid of niet de waarheid? Ik bedoel, ware bedoelingen, intenties of niet? Een ware geestelijke leider zou zeggen, net zoals Moshe. Mozes. niemand wist waar hij begraven was. Niemand moet waarom. Aan gaan, allemaal, al die massas gaan allemaal, allemaal daar naartoe straks. Pilgrimtochten en ze gaan allemaal aanbidden die Mozes. Hij heeft alleen vervuld, alleen wat hij moest doen. Ja? wat is het voor iets moois aan dat? Stukje stuk hart. Wat hebben ze dat allemaal? Het is kinderlijk. maar Natuurlijk dat het volk dat smaakt. Natuurlijk. Na de dood willen men ook grote monumenten. Dat het op de graaf staat. De grote rabi of, de, of de grote die, die, die. Nee. Mensen kunnen wel, als een, een leraar een goede leraar was, en, uh, kan de menschap in een graf zitten daar uh, om te leren bijvoorbeeld, maar niet aanbieden. Niet dat het, natuurlijk heb je opgebouwd bepaalde verwantschap met je leraar. En als een goede leerling is, dan natuurlijk is het niets verdwijnt in het geestelijke, dan ook bij zijn graf. Bij zijn graf is ook natuurlijk bestaat een zekere sfeer waarbij het kwaad, kwaad een beetje stilletjes is. Dan kan je heel goed leren. Ook binnen. Bidden, want dan, jouw gebed als het ware wordt meegenomen door het nefers, door uh, het laagste zee, stukje ziel van die tzadik of die leraar. En als hij overleden is, is, die tzadik, is die als die dan is hij rechtvaardig, want dan zijn vleesjes weg. En, uh, en dan wordt jouw gebed natuurlijk meegenomen samen met, met hem. En natuurlijk... Dat is wel goed, maar, maar, maar niet uh, enige waarde te schenken aan het lichaam. Dat. Want na één jaar, is het, als het ontbonden is, het lichaam, na één jaar alles gaat weg, blijft wel iets wel op die plek hangen. Okay. Natuurlijk blijft het hangen, afhankelijk van het niveau van de overgave, van opoveringsgezindheid, van die leer. Maar niet een toch to to maken waarbij men, dat, uh, waarbij men die boten van hem gaat aanbidden. Dat niet. Oké. Okay. Dus eer is ook verbonden aan geld natuurlijk. Eer. Het eerlust of lust naar eerbetoon is ook geld alles is geld dus, we zullen erover hebben andere keren ik alleen wil dit onderstrepen maar het is altijd gekomen om daarover te hebben dat werk aan het aan het geldlust of verwachtingen van het geld en Natuurlijk moet je geld hebben, moet je dit, moet je dat. Moet je proberen meer te verdienen. Natuurlijk, dat is geen probleem. Maar niet hangen eraan. Want dan krijg je geen hulp van boven straks. Goed het behoorde. Wie aan geld uh, hangt, dan van boven wordt als het ware qua kracht. Er wordt gezegd als het ware, hij heeft al aan wie, aan wie, aan wie te bidden. Hij heeft al zijn meester. Geld is zijn meester. We hoeven niet aan hem geven van boven. redding. En daarom hebben ze ook geen redding. Okay. Aan de mens is gegeven. Zo elke mens is geboren. Aan hem is gegeven zijn ziel. Okay. Zijn ziel. Wat binnen hem zit. Binnen hem zit. En ook boven hem. Boven zijn hoofd is ook bestaat nog in de ziel. Dat heet ormakief. dus een, een omringend licht. Wat bestemd is om toch wel binnen te komen. Dat hij ook poest. Hij wil graag binnenkomen. Maar als ik als ik als ik, hey, ik moet er werken dat, ik, dat het binnenkomt. En die mensen die aan geld hangen of Boosdoener en, ja, en dat soort dingen. Dat soort mensen die daar echt uh, niet een beetje, maar flink aan. Zon aan zondigen. doen zij? Hun, hun ziel wat ze binnen, van binnen is. Eenvoudig vertel ik het. Zaari. De ziel die van binnen is, die uh, gaat naar beneden, zeggen, zak naar beneden. Zakt naar beneden, naar, komt in onreine krachten terecht. Er staat zoiets, we zullen het allemaal weer. Komt naar beneden, naar de onreine krachten, en alles hangt samen. Het is niet zo dat iets gaat naar beneden en andere blijft staan. Alles verbonden, de hele ladder is verbonden met elkaar. Dus als de ziel wat binnen is naar beneden zakt, dan die overeenkomstig ook de aura, wat wij noemen dan die. Hormakief. Die zakt ook naar beneden. Waar naartoe? Naar binnen. Dan komt die aura naar binnen. Maar niet door mijn verdiensten. Niet als, hoe dat, als bekleding. Niet binnen mijn ziel. Omdat alles van, wat boven is. Wat nog niet binnen is. Is veel sterker. Dat moet binnenkomen. In mijn ziel moet het binnenkomen. Maar dat komt in plaats van mijn ziel en dan is er geen redding meer want de redding zit juist in die aura om die aura om te vragen de, de, de, de krachten dat die aura bij mij binnenkomt dat geeft de redding dat geeft het licht en kracht dat mij leven geeft eeuwig leven geeft maar die mensen die dan hangen aan geld in welke vorm dan ook, natuurlijk ook boosdoeners bij hen die aura, die komt naar binnen. En die wordt gebruikt gewoon. Voor hun dien. Maar niets bleef boven. Dus. Het is afschuwelijk. Over hen is het gezegd. Dat de boosdoeners. Dat is ook geldlusteling, geldlustelingen natuurlijk. De boosdoeners. Uh, zijn dood. Nog. Terwijl zij leven. Ik kan het niet uitdrukken. Dus de boosdoeners. Terwijl zij nog leven in, in, in, in hun materiële lichaam. Zijn ze al dood. Wat betekent dat er geen aura meer is. Er is niets, er is niets van boven dat hen kan voeden. Het is afschuwelijk. Wij zien dat niet natuurlijk. Want biotheesie het niet. Wij zien alleen maar lichamen. En daarom denken we nou, oké, okay, dus, ah, zo'n rijkdom en zo'n zo macht en zo dat. Wij zien het niet van binnen. En we zien het niet ook in het eeuwig context. He? Het zijn geen zombies, maar ik bedoel, zoiets kan je dat ook zien. Het zijn prachtige mummies Ja, mumies. Van buiten is net als een mummy, mummy, mummy, Maar van binnen is geen leven. Natuurlijk, alle gedachten zitten alleen maar gericht zijn... ...naar artsen, naar materiëlen. Oké. Okay. En dat geeft hen leven. En waarom zijn ze rijk? Ja, soms dit, soms dat, soms... Uh, kijk, als je investeert in het materie... Kijk, de schepper... Is rechtvaardig. rechtvaardig ja? Als iemand investeert in materie, dan geef hij ook in materie alsjeblieft. Nou, okay. wil je dat? Je investeert daarin. Jij, jij creëert werkgelegenheid, weet je. Hij heeft een directeur van een grote onderneming. Alles creëert dat, oké, okay. prima, dat is goed. Dan krijg je dat hier. Oké? Okay. Maar, maar. Maar. Jouw ware lichaam, jouw vervulling jouw ouderen verbruik je hier en wanneer je doodgaat al jouw rijkdommen komen daar in handen je zal het niets van rechtvaardig van mensen die rechtvaardig leven hebben gehad absoluut we zien dat niet hoe dat allemaal gaat En alle, alle, alle zonde die de mens heeft in zichzelf, al het slechte wat de mens heeft in zichzelf, maar hij wij, werkt aan zichzelf, komen weer op de rekening overgeheveld worden aan op de rekening van die boosdoener. Het is hier een enorme um, schepping van uh, sch schooners van uh, straf en boete. Loon en straf. Loon en straf. Hoe dat zit allemaal, zullen we daarover niet hebben, maar zo is, bestaat. En uh, daarom let op dat jij niet elke dag, elk moment dat je geen slaaf wordt van die absoluut soepele, zo uitgekiende Kwaad, kwaads vorm als geld. Oké, okay. dat was even eventjes over dat. misschien een beetje... Benauwd. Zeker. Wat moeten we altijd doen als de eerste, eerste stap van de correctie? We hebben gezegd. Kijk, like alles wat we leren hier is kabalen. Ook op die vorm, die vorm, die vorm. Als je thuis leert, leest, hoort wat we hebben, wat zeggen we hier. Moet je zelf eraan werken. Ik spreek zo dat ik spreek hier en daar over allerlei dingen, over alles, lijkt wel dat ik spreek. Ik in die in die vorm, in die indirecte vorm dan de the vorm die ik ook zelf uit uit kan die dingen zelfs als ik iets een mop vertel of dat. In binnen het context bekeek dat dus Bekijk binnen het context, waarom is het zo gezegd, wat is het, dan denk je dat ik weet waarom ik het zeg maar zo werkt het om het geestelijke over te brengen op die manier oké okay. en op bestaat een principe van de correctie, die we altijd moeten wij voor ogen hebben en leren we hebben gezegd, aan de linkerkant is het dien, strengheid, ego ook, die komt daar aansluiten altijd. Ego sluit altijd aan bij links. Komt nooit bij rechts. Ego heeft niets te zoeken in de rechts, in de genade. Absoluut niets. Waar liefde is, is hij heeft genade, heeft ego of geld, heeft absoluut daar niets mee te maken. Eh, daar moet je ook weten dat al waar echte liefde is, dat geld speelt geen rol. Absoluut niet. Dus al het slechte die zich hangt alleen hecht aan het linken, aan het dien, aan de strengheid. En wat jij moet doen altijd, wat wij allemaal moeten doen, is elk moment proberen links aansluiten bij rechts. Altijd. En dat kost energie. Daar moet je werk aan doen. Hoe kan ik het doen? Ja, Ik zeg alleen dat jij het moet doen. Maar hoe dat jij moet doen. Jij moet, het, jij moet het opbrengen. Ik kan het voor jou niet doen. Dus het werk moet jij zelf doen. Als je luistert naar alles wat we zeggen hier. En dan, uh, en dan uh, jouw hart zegt. Okay, het is leuk voor een avondje. Okay. En dan ga je dan weer jouw eigen. Je gaat. Ze niet ervan leren. Maar ik zeg niet iets wat ik... Mijn eigen mening heb. Dus altijd links moet je altijd in rechts... Insluiten. Altijd. Dus alles... Als bij jou dan dien opkomt. gebura Iets wat zware... Je voelt het wel zwaar aan. Zwaar bedoel ik... Hmm, hoe zeg je dat? Niet strengheid. Just judgment, zoiets, dat soort gevoel. Dan moet je altijd direct, niet wachten totdat, totdat je je in je greep hebt, maar altijd direct aansluiten bij rechts. Rechts is liefde, rechtvaardiging. Okay? Rechtvaardiging is het een systeem. Dus zelfs als het niet goed is, sluit het bij. Het is het begin van elke correctie. En dan sluit je aan als... als ex in een school. En dan ga je groeien geestelijk. Je houdt je daar... aangeplakt aan de liefde. Aan, het, aan de genade. En je gaat goed doen. Aan goede... Deten, totdat je weer kracht heeft. En dan kan je jezelf... onthechten. Het, aan ontkoppelen daarvan daarvandaan, dan heb je dan jouw eigen iets opgebouwd, bepaalde jouw eigen krachten en niet een kostelheid van het rechts en dan kom je dan als partsoefje als een, een soort als een soort um, eenheid van zoveel sferot die dan Weer gaan geven van een bepaalde jouw correctie. Dan word je onthecht van de rechts. Maar altijd, en dan weer, weer naar de rechts aanhangen. Ik doe het de hele dag niet zo. Als je aanhangt aan de rechts, van links naar rechts, dan betekent dat hele Iboer. Dat Betekent een, uh, zeg een, of als embryo leg je jezelf als het ware in het hogere. Want rechts is altijd hoger dan links. Genade is altijd hoger dan de Beide moeten, moeten zijn. Maar genade is altijd overweegd. Altijd een, een, een tikkeltje meer. Jou ook moet altijd een dikke je meer zijn. In elke toestand. En dat moet je zelf opbrengen. Oké? Okay. Ik heb elke dag niets anders. Ik lees, ik ga weer een nieuwe, nieuwe passage. In, elke passage. in elke passage voel ik me net zoals als weer als baby. Dan moet ik me weer als baby opstellen ten aanzien van. Die, die als, als mijn vader is. Ik ben, al, ik ben al 58. En hij overleed toen hij 38 was. Ik ervaar mij als kind. Als ik een lees. De rijpheid is goddelijke wijze. We, we, we hebben geen notie van wat is de goddelijke uh, reis is. Absoluut niet. Ook wat we hebben geleerd in het tweede gedeelte. We hebben, ik heb jullie al verteld dat alles wat hoger is, is dichter bij de ja of niet? En alles wat lager